Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023 Hoe betalen we dit? Gelderland staat voor een aantal belangrijke transities. De omslag naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw, versterking van natuur en herstel van biodiversiteit, de omslag naar schone energie en schoon vervoer, de omslag naar een circulaire economie en snelle maatregelen voor klimaatadaptatie. GroenLinks wil dat het beschikbare geld wordt ingezet om deze transities te bespoedigen en in goede banen te leiden. Situatie in Gelderland nu. Maatschappelijk geld blijft op de plank liggen. De provincie Gelderland heeft grote financiële reserves opgebouwd en in de afgelopen jaren bleven jaarlijks tientallen miljoenen onbenut, terwijl die bedoeld waren om maatschappelijke doelen mee te realiseren. Een deel van de oorzaak ligt in de bedrijfsvoering van de provincie zelf. Regels zijn ingewikkeld, eisen aan projecten soms tegenstrijdig en aanvraagprocedures te complex. Hierdoor haken gemeenten en organisaties af en komen plannen niet tot uitvoering. Nu is het moment. Gelderland zal volgens GroenLinks tot 2030 voor elk van deze grote transities tientallen miljoenen per jaar moeten investeren om de doelen te halen. Dat geld is ruimschoots aanwezig. Natuurlijk doet de provincie dat in samenwerking met de Gelderse gemeenten, die ook hun financiële verantwoordelijkheden hebben. Maar we beseffen dat deze overheidslaag sterk onder druk staat door de ontoereikende financiële middelen voor uitvoering van hun taken in de zorg- en jeugdhulpverlening. De krappe gemeentekassen mogen er echter niet toe leiden dat de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld herstel van biodiversiteit, schone energie en klimaatadaptatie te traag op gang komen. Dat zou desastreuze gevolgen hebben. Maatwerk en goed overleg In stimuleringsprogramma's voor de komende vier jaar moeten we maatwerk gaan leveren. In overleg met landbouworganisaties, natuurorganisaties, energieorganisaties, waterschappen en gemeenten willen we bepalen hoeveel budget nodig is om de doelen te halen. Slimme financiering Het gaat niet alleen om subsidies, projectfinanciering en stimuleringsbijdragen. Ook moeten we werkzaamheden beter op elkaar afstemmen en budgetten bundelen. We willen een groen ontwikkelfonds gelderland om de omslag naar natuur-inclusieve landbouw te versnellen. Bovendien kunnen instrumenten als garantiestellingen en revolverende fondsen uiterst nuttig blijken. Vanuit dergelijke fondsen met een vast plafond kunnen leningen onder gunstige voorwaarden worden verstrekt. Uit aflossingen ontstaat weer ruimte om nieuwe leningen te verstrekken. En zo een bepaalde ontwikkeling op gang te houden sturen op sociale waarden bij het verstrekken van subsidies en het financieren van stimuleringsprogramma's zijn sociale waarden nu al het uitgangspunt toegankelijkheid voor mensen met een beperking toegang van kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt maar we willen dat verbreden zodat ook voor laag betaalden het woningaanbod op peil blijft energiearmoede wordt voorkomen en laagdrempelige toegang tot cultuur en sport is verzekerd. GroenLinks wil dat deze waarden als strikte voorwaarden... in het provincieaanbod van subsidies en stimuleringsbijdragen worden verwerkt. Maak het geld toegankelijk. Een goede, uitnodigende communicatie, vereenvoudiging van regelgeving... en aanvraagprocedures krijgen wat GroenLinks betreft hoge prioriteit. Zo zorgen we ervoor dat het geld zo snel mogelijk kan worden ingezet om onze doelen te realiseren. De invoering van de nieuwe Omgevingswet daagt de provincie hier al toe uit, maar de urgentie van de transitie naar een mooi, sociaal en klimaatneutraal Gelderland maakt het helemaal noodzakelijk. Colophon, verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland, Provinciale Statenverkiezingen 2019 Programmacommissie Renske Waardenburg, Alexander de Roo, Ellen van Rees, Karen Mogendorf, Peter van Leusten, Wouter Witteveen uit de fractie en Miranda Florissen uit het bestuur. Redactie Peter van Leusten en Miranda Florissen. Foto's Rute Jong en Wouter van Eck. Vormgeving Thijs van den Broek. Ingesproken door Anna Simon.